Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. Sinds 2013 zijn er in Duitsland bijna 2 miljoen asielaanvragen gedaan. Ongeveer een derde van hen kwam uit Syrië. Dat blijkt uit de officiële cijfers die zijn gepubliceerd door de krant Beeld. Vooral van 2013 tot en met 2015 was er een enorme toename zichtbaar. Dit jaar zijn er tot nu toe ongeveer evenveel aanvragen als in 2013 rond deze tijd. Het debat in Duitsland over vluchtelingen en andere asielzoekers... liep enkele jaren geleden hoog op. Bondkanselier Merkel kreeg veel kritiek op haar belofte... dat Duitsland de grote aantallen vluchtelingen zou opnemen. Bij een explosie in Afghanistan zijn 27 militairen omgekomen... ook raakten 57 mensen gewond. De aanslag was in een moskee op een legerbasis. Onduidelijk is of een bom van afstand tot ontploffing is gebracht... of dat de aanslag het werk was van een zelfmoordterrorist. President Ghani heeft een onderzoek gelast naar de beveiliging op de basis in de oostelijke provincie Kost. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. Enkele dagen geleden kwamen 57 geestelijken om het leven bij een zelfmoordaanslag in Kabul. De botten die pas geleden zijn gevonden in een gebouw van het Vaticaan zijn niet van twee vermiste tienermeisjes. Uit DNA-onderzoek blijkt dat de botten van voor 1963 zijn. Bovendien zijn ze van een man. De twee meisjes verdwenen in 1984. Bouwvakkers vonden de botten eind vorige maand... onder de vloer van de Vaticaanse ambassade in Rome. 19 Frizen, die onlangs werden veroordeeld voor het blokkeren van de A7... gaan in hoger beroep. Ze blokkeerden de snelweg vorig jaar om een anti-zwarte protest te voorkomen. De meesten kregen daarvoor een taakstraf van 120 uur... Onder de 19 blokkeervriezen die in hoger beroep gaan is ook boegbeeld Jenny Douwens. Zij is veroordeeld wegens opruien en kreeg 240 uur en een maand voorwaardelijk. Het weer geregeld zonnevrij, vrijwel overal droog. Morgen wordt het wisselvallig en koud, Het gaat er bijna overal regenen. Mogelijk valt er in de loop van de middag en avond ook natte sneeuw. Met name langs de oostgrenzen staat morgen een koude wind bij 3 tot 6 graden. Dit was het NOS-journaal. Zfm. Verkeersampteet. Verkeersampteet. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de regio Noord-Holland is het wat langzaam rijden op de A2. Amsterdam richting Utrecht tussen Maars en Knopend Ouderijn... vijf minuten vertraging. En tien minuten tot een kwartier voor de A10-de ring Amsterdam... tussen Afrit-Volendam en Amsterdam-Hemhavens. Dat komt door een ongeluk. De rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 Je. <laughs>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 zo eindelijk samen en jij draagt mijn rein hoe lang zie al So ZFM. ZFM. Magic.